Een, uh, afspraak om in beslotenheid een en ander te bespreken, waarin u dan kunt aangeven wat u niet voldoende vindt. Wij wachten, de, die, wij, wij wachten dat af. Dat lijkt mij ook uh, het beste. Goed, dan uh, sluit ik maar dit af. Wel een uitnodiging, toch? U wil wel een uitnodiging om in gesprek te gaan? Ja, ja dat hebben we zojuist besloten. Ja, okay. Er komt een uitnodiging vanuit uh, de wethouder om in beslo beslotenheid een en ander toe te lichten. Dat, he dat heeft overigens de heer Stefan ook uh, aangevraagd. De heer Elkebali heeft nog een opmerking. Ja, want als het goed is, is het toch zo dat wij dit gewoon nu nog in beslotenheid kunnen verder behandelen? In plaats van dat we nu dit punt afhameren om naar de raadsvergadering te gaan? Dat is een optie. Uh, ik zag de heer Hendricks nog. Nee? nee? Mevrouw Keuransson. Ja voorzitter, ik, uh, mis misschien dat ik het dan niet helemaal begrijp en dat de heer Bouwberg wel eens daar een toelichting op, uh, op kan geven. Maar waarom moeten wij in beslotenheid? Want ik begrijp uit het hele verhaal dat het mediation en wat daar besproken is aan tafel, dat is gewoon geheim. Dus daar, daar kunnen we, kan überhaupt geen mededeling over gedaan worden. En volgens mij als het gaat over de, de cijfers, zijn die geheim? Want het totaalbedrag is ook openbaar, dus dan denk ik van waarom zouden we in beslotenheid moeten? Heeft, heeft de heer Bluis daar wellicht nog een... Ja, wij, wij, wij zouden een antwoord kunnen geven op hoe, hoe wij zien die, die kosten die ontstaan, de risico's en de kosten die ontstaan naar aanleiding van als we dit traject niet zouden volgen. Dat zouden wij u kunnen geven op, op papier, een in, inschatting daarvan. En, en moet dat dan Maar, niet maar, maar ook, ook daar, hè, want, want als, u, als, als, u niet besluit, als u niet besluit tot dit, hè, dat is helemaal geen dreigement, maar dan, dan, daar moet ik rekening mee houden. Dus ik moet in mijn strategie rekening houden met wat ik daarover dan met u deel. Want als schat ik mijn risico groot in, schat ik mijn risico klein in. Snap je, dat is voor mij best een ingewikkelde ding. Zeker omdat er op dit moment hè, ligt er gewoon nog steeds. Een heleboel problemen op tafel. Die zijn pas weg als u op de 26e, 16e dit besluit. En tot die tijd moet ik zorgvuldig handelen in wat ik daar over mijn risico's en mijn analyse daarover zeg. Dat moet u zich wel beseffen. Dat het dat, dat, dat, dat best een ingewikkelde. Vandaar dat wij ook geen bedragen erbij hebben geschreven over die inschatting van... want dat roept alleen maar weer discussie op. Dan gaat iemand tegen mij zeggen... oh, maar u neemt wel een hoog bedrag op. Dus u verwacht wel dat u dat... Uh, gaat u dat dan winnen of gaat u... Dat, die, die conclusies wil ik helemaal niet trekken. En die ga ik ook niet trekken. Maar wij maken wel inschattingen. Daarom moet het ook in beslotenheid voor De heer Bouwer Wilson, u zei... Daarom moet het ook in beslotenheid Prima, dan, dan stel ik toch voor... van der Veld heeft nog een opmerking. GBZ... ...ja zeker, als u dan toch met cijfertjes aan de gang gaat... ...zou u dan ook een lijstje willen opstellen wat het tot nu toe gekost heeft? Nou, gezien deze opmerking lijkt het mij dan toch verstandig... ...om een uh, bijeenkomst in beslotenheid te plannen en dat even... Voorzitter, um, ik zit persoonlijk niet te wachten op nog een bijeenkomst... ...tussen nu en, en de raadsvergadering in. We kunnen best wel gewoon meteen nu of na deze raadsvergadering... ...misschien dat even de rondvraag naar voren, sluiten, of, uh, naar voren schrijven... Uh, de, de, de, gewoon schorsen en dan gewoon in de zoveel verder gaan. Waarom zou daar een extra avond voor moeten plannen? Dan uh, ga ik dat voorstellen aan de rest van de commissie. Hoe zij hierover denken. En dan loop ik even het rijtje af. Uh, niet de hele raad. Pardon, niet de hele raad is er. Maar, uh, Klopt. Maar uh, ja, als de, als de meerderheid hier dat wil, dan willen wij niet onwillig zijn. CDA is hiervoor, GroenLinks ook. Hoe denkt GBZ hierover? Geen behoefte aan. Geen behoefte aan VVD? Nu? PVV? Ja, voor ons mag het. D66, heer Van Marlen? Ja, dan maar nu. Maar kaarten stellen is wat anders als vragen stellen. En mevrouw Koper? PvdA. Ja, als het moet gebeuren dan maar nu. Maar dan stel ik wel voor om de rondvraag vast naar voren te gaan. Want ik weet dat er hier mensen in de zaal zijn die morgen weer op tijd fris bij hun werkgever moeten zijn. Helder. Dan gaan wij, uh, uh, naar aanleiding van deze opmerkingen, dit in beslotenheid na deze vergadering uh, verder met dit agendapunt. Uh, dan lijkt het me inderdaad een, een goed idee om eerst uh, uh, nu de rondvraag uh, ter sprake te brengen. De heer Stefan. Dank ja, ik zal het kort houden. Uh, die, deze is me eigenlijk net uh, uh, bij het eerste agendapunt binnengeschoten. Het gaat over. We hebben als eerste agendapunt. Heeft, heeft deze commissie het gehad over de strandwinters. Allereerst complimenten voor de wijze van vergadering van de raad. Ik, dat, dat, dat, ja, de raad was uh, positief kritisch. Hè, kritisch uh, maar maar uh, wat we noemen. Wat, wat is uw vraag heer eerst? De vraag is als volgt: uh, ik zou, ik, Nou, de vraag. De rondvraag is toch ook uh, iets, iets wat ik mee kan geven? Nee, de rondvraag is een rondvraag. Oh, uh, dan zou ik het... Dan, dan vraag ik het zo. Zou de Raad, uh, ook als wij het zo meteen uh, zullen hebben, weer over de... Uh, uh, nee, ik moet, ik moet de vraag heel kort inleiden. Sorry, ik moet de vraag kort ik wil inleiden, want, want, want wat me is opgevallen als inleiding, is dat uh, uh, de, uh, dit, deze commissie heeft omarmd uh, uh, dat uh, de insprekers uh, uh, aan, uh, een aanbod hebben gedaan om, om hun cijfers te laten zien, om te laten zien, kijk eens, het, het Hans van Rapport komt niet overeen met onze cijfers. Oh. Datzelfde aanbod hebben ook de Jarond Pachters gedaan toen we het hebben gehad over de uitbreiding van Jarond Paviljoens. Daar is het toen door de commissie en de Raad uh, minder uh, belangstellend op gereageerd. Mijn, mijn, mijn rondvraag zou dan ook zijn om als we zo meteen uh, daarover gaan besluiten, ook dat aanbod, wat volgens mij nog steeds staat, van de Jarond Pachters ook te omarmen. En als we het dus gaan hebben over de uitbreiding van Jarond Paviljoens, ook dus dat aanbod uh, uh, te aanvaarden. Kunt u ook niet. Nee. Dank u wel, Zei heer El GroenLinks. Ik heb er zelfs twee, voorzitter, ongelooflijk. Um, vraag 1, ik zal hem kort inleiden. Uh, we hebben met z'n allen het initiatief van de Blauwe Loper omarmd. Nou, is ons te horen gekomen dat de staat van die Blauwe Loper op dit moment niet al te best is. Wij zijn dan ook benieuwd uh, naar hoe dat met de staat daarvan is en um, wat wij daaraan kunnen doen om dat eigenlijk weer te verbeteren. Want het is natuurlijk wel een mooi initiatief. Dat ze mensen die dat echt nodig hebben ook dicht bij het strand en bij de zee kunnen brengen. Dus daar zijn we benieuwd naar en wat we daarin kunnen doen. En vraag 2 gaat over de markt in Nieuw-Noord. Wij hebben daar bij de onthulling van uh, het Vlemingplein uh, een vraag gekregen van een bewoner en een initiatiefnemer van de markt. En dat gaat over de krachtstroom. Hoe staat het daarmee? En uh, wanneer kunnen zij die verwachten? Want zij willen heel graag hun markt uitbreiden die tot nu toe een goed en groot succes is... En um, ze wachten nog eigenlijk op dit ene punt. Dus hoe kijkt het college na en waar staan wij daarmee nu? Dank u wel. Zijn er nog meer punten voor de rondvraag? Mevrouw De Vries, PvdA. Ja, ik weet dat het laat is, maar anders is hij een beetje achterhaald. Ik wil hem ook uh, kort inleiden. Uh, vorig jaar heeft de burgemeester signalen ontvangen met betrekking tot ons Sinterklaasintocht. En hem werd toen ook de vraag gesteld waarom er geen manier is uh, geweest om tegemoet te komen aan de veranderende kijk op het feest... Hierop is geantwoord dat het Sinterklaascomité midden in de samenleving zou staan en dat hij precies weet wat er speelt. En dit jaar viel mij op dat onze intro van Sinterklaas weer niet tegemoet gekomen is aan landelijke veranderingen. Geen roet, veegpiet of andere pieten. Nadat ik reacties om mij heen heb gehoord, groot en klein, en meer signalen van inwoners, maar ook binnen onze partij heb ontvangen, vraag ik me af of het niet eenzijdig belicht wordt en ook eenzijdig wordt gekeken naar het evenement. En dan ook een deel van de mening uit de samenleving tekort wordt gedaan. Willen wij echt de gemeente zijn die geen rekening houdt met de mensen die er anders naar kijken. En de kinderen niet, de piet te geven die ze ook op het Sinterklaasjournaal zien. Dus ik wil de burgemeester in deze verzoeken om contact te zoeken met het Sinterklaascomité en ook toch deze geluiden mee te geven. En volgend jaar kritisch te kijken naar de viering van het feest. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Ja, helaas een vraag die ik eerder heb gesteld, ik moet toch in de herhaling treden. Hoe zit het nou met de website van de gemeente Zandvoort, want er is nog steeds niets vindbaar. En als je klikt op raadsinformatie, dan zie ik tot mijn verbazing een foto die minstens twee jaar oud is. Dat moet toch echt allemaal beter kunnen. Wanneer gaat u daar eens wat aan doen? Dank u wel, de heer Van Marlen, D66. Ja, dank u. De, wat is de... Stand van zaken rondom de tennishal. Is er al een locatie vastgesteld en zit er enige voortgang in die zo wenselijk is? Dank u wel. Ik zie dat dit de heer Berg nog van OPZ. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Um... Ik heb de wethouder eerder horen zeggen dat we een uh, raadsinformatie krijgen over de Formule 1. Uh, verzoek om daar ook graag een invulling van de site-events in mee te nemen. Um, en de tweede uh, vraag van me. Um, het is al eerder sprake geweest uh, bij de gemeente uh, hier in de gemeenteraadsvergadering. En ik volgens mij ook in het presidium dat de gemeenteraad van Haarlem en Zandvoort anders geïnformeerd worden. Uh, we krijgen het niet. Het is niet volledig of niet gelijktijdig. Zoals het aanhoudt. Uh, afgelopen maand valt me op dat het aandeelhouderschap in zaken SRO: uh, iets waarmee gaande is in Seist, wat ook de aandeelhouderschap uh, voor Zandvoort van belang is, dat wij er niet over in worden geïnformeerd en halen wel. Spanenlanden met extra aandeeluitgiften en juridische ent entiteit worden we ook niet over geïnformeerd en vind ik wel in de Haarlemse stukken terug. En over de regionale activiteitsagenda... waarin onder andere in de laatste pagina staat... mobiliteit staat dat onze strandbezoekers buiten de regio dienen te parkeren... met instemming van College Zandvoort. Eh, ook daarin werden wij niet geïnformeerd. Tot slot is het verpand dat in de rapportage schuld. ...hulpverlening voor Haarlem en Zandvoort... ...de Halemse Raad wel de cijfers van Zandvoort krijgt... ...maar de Raad van Zandvoort niet de cijfers van Haarlem krijgt. We zijn volgens mij gelijkwaardige besturen. Wanneer en vooral... ...hoe gaat de portefeuillehouder ambtelijke samenwerking zorgen... ...dat beide gemeenteraden gelijk en gelijkwaardig worden geïnformeerd? Dank u. Dank u wel. Dit waren... Oh, ...heer Hendricks, VVD nog. Ja, voorzitter. In aanvulling eigenlijk op de vragen van, van de heer Berg. Uh, ook wij zoeken af en toe de Haarlemse site na... En dan zie je, altijd, zie je voortdurend uh, stukken opkomen die ook voor zandvoort van toepassing zijn... en waar Haarlem wel over is geïnformeerd. Al eerder heeft uh, de OPZ daar vragen over gesteld. Uh, ook de VVD samen met de PV hebben daar een keer vragen over gesteld over die informatievoorziening. Het college beloofde toen uh, beterschap en gaf aan... Uh, daar waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn... zullen wij de organisatie daarop wijzen via de directie. En ook zullen wij aandringen op een verdere bewustwording van de organisatie ten aanzien van de informatievoorziening aan beide gemeenten. Ja, voorzitter, dat is nog niet echt merkbaar dat het is gelukt. Dus ik ben heel benieuwd of het college in die beantwoording van de vraag ook aan kan geven... hoe dat gesprek met de directie is gegaan. Misschien kunnen we gespreksverslagen meesturen. En welke stappen er genomen gaan worden om dat bewustzijn echt nadrukkelijk... tussen de oren van de organisatie te krijgen. Want tot nu toe lukt dat uh, niet. Dank u wel. Dan... Heb ik nu alle vragen verzameld, dan stel ik voor dat wellicht het, de, de collegeleden enkele vragen misschien al direct zouden kunnen beantwoorden... ...en anderen wellicht schriftelijk of in een later stadium. Uh, heer Mettes heeft een opmerking. Voorzitter, uh, ik ben van mening dat uh, de vragen nogal uitgebreid zijn. Zeker de laatste vraag als het over de ambtelijke samenwerking gaat. En ik ben er dus voor dat het schriftelijk gaat gebeuren. Zeker gezien het feit dat we zo nog verder gaan met vergaderen. Prima. Prima, dan geef ik nog even het woord aan de heer Bluis. Nee, over al die dingen die u ophaalt, bijvoorbeeld SRO. SRO is een aandeel. aandelen heeft Haarlem. En wij hebben een joint venture. Dus het is ook niet allemaal één op één te vergelijken. Nee, maar dat... Sorry, en de wijze waarop wij. Nee, maar ik wil wel even wat zeggen. De wijze waarop wij onze verslaglegging doen, is soms anders dan die van Haarlem. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat verkeerd doen. Dus, dus het kan. Ik wil alleen maar aangeven daar waar het moet en waar we de, dan moeten we dat verbeteren. Maar er zijn ook dingen die wij gewoon anders verslag leggen. Onze begroting ziet er anders uit. Dus over de debiteuren zetten wij anders in onze in onze jaarrekening het Van de hoor. Dus ik wil ja, even ja, aangeven dat het niet zo één op één koper De wethouder heeft aangegeven dat hij van druk houdt. Ik vind het zo voldoende. Uh, vind ik ook. Uh, daarmee, inderdaad, ik, ik ga ook mee in het voorstel van de heer Metters dat wij uh, de vragen uh, schriftelijk uh, gaan beantwoorden vanuit het college. En daarmee um, ja, sluit ik eigenlijk deze rondvraag. En daarmee kom ik ook tot het einde van deze vergadering die ik hierbij uh, sluit. En dan openen wij straks een uh, tweede gedeelte in beslotenheid. Dank u wel. Ja. Faith Angelina. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, faithangelinamusic.com. Не ik ga niet niet naar ik ga niet niet naar ik ga niet niet ik Эта знаю, в один вечер все спою. Ой, идуся, ой, в один вечер все спою. Ой, идуся, в один вечер все спою. В каждой песне по слова. Дорогой тебя люблю. Ой, идуся, ой, дорогой тебя люблю. идуся, дорогой тебя люблю.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 Raar is het erbij, en door die kikkerbol, ja want hij is dat, jij is dat. maar,